10 uur, Gert Kluk met het NOS-journaal. Israël zegt dat het bewijs heeft waaruit blijkt dat Iran... een kernwapenprogramma had en nog steeds heeft. Uit het materiaal blijkt volgens premier Netanjahu... dat Iran vijf kernkoppen wil produceren. Elk net zo explosief als de Amerikaanse atoombom op Hiroshima in 1945. Israël heeft de informatie gedeeld met de VS... en zal dat ook doen met andere landen... en het internationaal atoomenergieagentschap. Minderjarigen kunnen in veruit de meeste voetbalkantines zonder problemen een biertje bestellen. Ruim 82% van de kantines schenkt drank aan jongeren, blijkt uit onderzoek in opdracht van het kabinet. Ook de meeste andere sportverenigingen gaan in de fout. Staatssecretaris Blokhuis zegt dat sportbonden, verenigingen, gemeenten en andere beheerders van sportkantines er samen voor moeten zorgen dat jongeren geen drank meer kunnen kopen. Duizenden Russen hebben in Moskou gedemonstreerd tegen de poging van de regering om berichten-app Telegram te blokkeren.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 Zou je dan overstappen? Mieterstor, die Hermitage. Was in de Gouden Eeuw een oude vrouwenhuis. Speciaal voor oude besjes, dus, die geen centen maken hadden. Napoleon was er gek op. Net als Winston Churchill. Oude snoepers. Laat je meeslepen door 9-Eeuwen Amsterdam in 9 minuten. Panorama Amsterdam. Een nieuwe multimediale voorstelling in de Hermitage. Mogelijk gemaakt door de Bank Giro Loterij.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 Langs de lijn en opstreken. Met Robert Meder en Renze Klamer. Ja, Goedenavond, we zijn er nog tot 11 uur, een uur lang... het sportforum in Langs de Lijn en Omstrijken. Nou, dan praten we na nou over de belangrijkste sportgebeurtenissen... van de afgelopen week. En dat doen we met Luc Blijboom van de Telegraaf... Anja Schouten van het AD en Tijmen van Wissing van RTV Oost. Onderwerpen dit uur, de Formule 1... de twee Nederlandse oud-wielrenners die bekende doping te hebben gebruikt... en de nieuwe ster in het internationale voetbal. Maar eerst zetten we even het belangrijkste sportnieuws van vandaag op een rijtje. Grote vreugde in Sittard vandaag. Daar werd Fortuna gehuldigd voor de promotie. Een rondrit op een bus door de stad eindigde op een uitzinnige markt. Daar kwamen duizenden fans bijeen om het feestje te vieren. Assistent trainer, en kind van de club, Kevin Hofland, pakte de microfoon. Ik heb hier ooit gestaan, toen verloren we de bekerfinale. Ik heb aan die kant gestaan, toen er 95 de titel behaald werd in de eerste divisie. Diepe pedalen kind. Nu dit, dankzij deze groep wat hier staat. In you Love Center! Ja, laten we meer over dit mooie feest en de promotie. Antoinette de Jong schaatst de komende twee jaar voor Lotto Jumbo. Ze komt over van Just Lease. Daar reed ze de afgelopen drie seizoenen bij, maar die ploeg gaat stoppen. 23 jaar is de Jong en won de afgelopen Spelen Olympisch Zilver... op de ploegachtervolging en brons op de drie kilometer. Evert-Jan Hoen is de nieuwe bondscoach van de Nederlandse honkballers. Hij volgt de Belg Steve Jansen op, die eerder dit jaar naar de Chicago Cups vertrok... Toen, oud-international, won als coach van Neptunus vier jaar op de Holland-series. En Sunweb gaat langer door als sponsor van de wielerploeg, van onder meer Tom Dumoulin. Het contract liep in 2019 af en is nu omgezet in een contract voor onbepaalde tijd. Danny Makkelie gaat naar het WK in Rusland. Hij is door de FIFA aangesteld als een van de dertien videoscheidsrechters. Dit is natuurlijk uh, iets nieuws. Hè. Voor het eerst in de geschiedenis hebben we een videoscheidsrechter op een eindtoernooi. Ja, het is mooi dat we niet alleen een arbitrageteam op het veld hebben in Rusland, maar ook een Videoscheidzechter vanuit Nederland. En op de week aan tafeltennis voor teams hebben de Nederlandse vrouwen voor de tweede keer verloren. Taiwan was met 3-1 te sterk. Nederland staat nu vijfde in de groep. De nummer 1 en 2 gaan door. Lewis Hamilton won de grote prijs van Azerbeidzjan in de Formule 1. Het is de eerste overwinning van het seizoen voor de wereldkampioen. Maar na afloop ging het niet daarover, maar hierover. Dan een flink gat ten opzichte van Verstappen en Ricciardo... die nu tegen elkaar aanrijden. Verstappen en Ricciardo raken elkaar. Oh, wat een drama bij Red Bull. Ongelooflijk wat hier gebeurt. Wat, wat, wat zie je? Verstappen en Red Bull raken elkaar en zijn allebei uit de strijd, zo lijkt het. Ja, daarbij de Red Bulls maakten elkaar onschadelijk. Daniel Ricciardo knalde bovenop Max Verstappen... en op dat moment lagen ze vierde en vijfde. Arjan, jij was erbij in Baku... Uh, meteen even Polse, Thijmen, Luc, iets van gezien ook? Of, uh... Ja, ik heb hem gekeken. Je hebt hem gekeken? Ja, ik heb de beelden wel gezien. Ja, Arjan, gekke ervaring? Ja, nou ja, eigenlijk niet. Want de Formule 1-historie zit vol met uh, clashende teamgenoten. Maar als het dan gebeurt, is dat wel een beetje raar. Ja. De twee van diezelfde auto's die op elkaar knallen. Dat is natuurlijk de, een doodzonde in de Formule 1. Dat, Zeker gezien ja, mag niet. De, de vorige weken en Grand Prix ja. van Verstappen. ja. Ja, nee, ja. Maar, uh, wat was het eerst wat je dacht? Dat je, dat je dan, Gert, nu weer? Uh, ja, precies dat, ja. Ik bedoel, ja, ik ben in Australië geweest, in Bahrein geweest, mijn collega's in China geweest, ik naar Azerbeidjan. D dit is altijd wat dit seizoen. Het is echt, uh, het houdt niet op. En nu, dit weer, ja, dit is een compleet ander verhaal natuurlijk. Maar uh, ja, bizar, dat verwacht je niet. Het ging ook, uh, het, ging, ja, het ging gewoon naar behoren. Ik bedoel, ja, hij, hij ging echt niet winnen. Uh, misschien uh, dat er nog een derde plaats aan zat te komen. Maar dat ze dan dit doen, het is zo knullig op dat niveau. Uh, schuld? Schuld aan iedereen. Uh, kijk, ze krijgen allebei een reprimande, een officiële waarschuwing van de jury. Dat betekent dat ze daar eigenlijk allebei iets ja. fout doen. Maar geen, even de schetsen voor de mensen die het niet hebben gezien. Ze zaten al vanaf het begin of aan, hè, ze starten ook op 4 en 5 geloof ik. Je zag het gewoon verkeerd gaan. Ze uh, waren met elkaar aan het, aan het dansen, zullen we maar zeggen. Ja. Uh, de Mercedes en de Ferraris waren te snel. De rest was te langzaam. en uh, De Red Bulls kwamen bij elkaar uit. Ze bleven daar de hele wedstrijd. Uh, nou ja, uh, je zag geen kleur meer op de banden... omdat ze te, te tegen elkaar aan het wielbangen waren. Uh, ze hebben elkaar wel twee, drie keer geraakt... Uh, ja, uiteindelijk Chris was best wel hard ook. Het was tegelijkertijd Verstappen die, die ging op de rem en Ricciardo gaf gas bij. Ja, het even. was op topsnelheid op de ja. rechte eind. Uh, ja, Verstappen verdedigd vooraan. Uh, Ricciardo wil hem inhalen. En, uh, ja, ze knallen heel knullig op elkaar en uh, knallen de wedstrijd uit. Mag niet. Uh, krijgen ze allebei uh, enorm voor op een falie bij het team. Maar ja, tegelijkertijd. Uh, het is onvermijdelijk zoals Red Bull wil racen. Ze willen ze allebei uh, uh, fair en square laten racen. En ja, dan, dan, dan, dan komt er. Na een paar races komt er altijd zo'n moment. Vorig jaar was het in Oostenrijk, nu is het hier. En uh, we kunnen wel beloven dat dat niet meer gaat gebeuren, maar het komt. Onvermijdelijk weer een keer terug. Ja. Wil Mooi ja. woord man. Ja. Ja. even uh, even door filosoferen over wie de schuldig is. Uh, Verstappen zelf geeft uh, antwoord en de voormalig coureur Jan Lammers en uh, Michael Blekenmode. Michael. Nou ja, dat maakt niet uit wie schuld is. Je wilt natuurlijk nooit met je, met je teamgenoot crashen. Dat is vooral gewoon heel slecht voor het team. Eh, Max op zijn normale manier toch eh, op het randje verdedigend. Hè, dus, dus redelijk agressief verdedigend. Ze hebben het alle twee gewoon heel slecht gedaan... wat betreft het belang voor het team. Beide evenveel. Dus, uh, Max gaat eerst slingeren. En ja, dan zit hij er te dicht op. En ja, dan glijdt hij er met zijn neusje precies onder. En het is niet anders dan dat. En uh, waar Max Dat was me ook niet duidelijk. Ja, we moeten er ook niet traumatisch over doen. Maar het is dus, uh, natuurlijk jammer dat het gebeurt. En het moet natuurlijk niet gebeuren. Maar ik denk wel dat we gesprekken zullen voeren. Maar uiteindelijk uh, leren we er ook van. En uiteindelijk uh, ik denk ik niet dat dit... Nog een keer zo zal, zal gebeuren. Nou, het gaat eigenlijk alle kanten op, hè? als je ja. het zo hoort. Ja, maar Red Bull de is ook de grote winnaar van dit weekend. Want uh, niemand heeft het over Hamilton. En de hele wereld heeft het over, uh, over deze... krijg je ja, geen punten ja. mee. En dan heb je het over de aandacht bedoel jij ja, eigenlijk. De aandacht, ja, uiteindelijk daar het meneer, dan, meneer Red Bull je? stapt erin... omdat hij zoveel mogelijk blikjes van dat uh, vieze spul uh, wil verkopen. <laughs> en ja, uh, hij krijgt waarvoor zijn geld. Ja, geen punten, maar wel uh, ongelooflijke partij-exposure. Ja, ze ja. willen toch ook twee uh, agressieve coureurs hebben. Ze willen niet echt uh, één... Uh, Nee, maar uh, laten we wel zijn, het, het, ik weet niet hoe jullie het beleefden, maar ik vond het fantastisch. Ja, ik geweldig. heb op een puntje van mijn stoel gezeten, wel uh, in de wetenschap, dat, dat, dat het niet goed kon blijven gaan. En ik denk dat iedereen dat wel had. En zo, uh, ja, race Red Bull. Uh, die zien niet uh, iets in de missie uh, van Mercedes en Ferrari... om echt één kopman en een tweede man aan te stellen. Gewoon uh, twee vol erin. Dat kan heel goed uitpakken. En soms pakt het fout uit. Even dit, dit plaatje dat wordt gezet. Hè, van, nou, de, de, de commercie van Red Bull vaart hier wel ja. bij. Uh, nou, ik geloof Zit, niet dat ze het bewust nee, joh, dit, die, die, ja. die, die, die teambaas, die keek toch iets anders uit. Ja, over ah, nee, de wedstrijd, hè? Ik snap wel wat Luc bedoelt. Maar ik denk dat er bijna niemand meer op deze aardkloot is... Die, die niet weet wat een blikje Red Bull is. Dus ik weet niet of ze het voor de aandacht nog wel, nog wel moeten te doen en volgens mij deed het best wel heel erg pijn hoor dat ze geen uh, wk punten hadden Want, ik lees wel veel aan Max uh, het ja. gaat elke keer wel iets mis en ik vind het elke keer dan wel te gemakkelijk dat hij daar elke keer weer zo, zo ja, uh, gemakkelijk mee weg komt ook ja, kan, heeft zijn imago een, een onuitputtelijk krediet bij de Nederlanders ik, ik, krijg, ik krijg de indruk dat het bij de Nederlanders is. Ja. Maar nou moet ik zeggen dat ik deze, uh, deze actie nou niet. Ja, daar kan je hem niet voor afbranden volgens mij hoor. Wat er in China gebeurde wel, dat was echt een dikke, dikke fout. Gaf hij zelf ook toe. Maar hier had iedereen gewoon een schuld. Ook het team hoor. Want uh, die zagen dit ook fout gaan. Die hadden ook gewoon uh, na drie keer kunnen zeggen: van jongens, even normaal doen nou. Uh, we gaan toch niet meer winnen. Uh, gewoon 54. en vijfde, gewoon uitbreiden. enkele aanwijzing vanuit het team. Nee, niks. Nee. Maar als jij nou een voetbalcoach bent en, uh, en er is een verdediger. Uh, die zit, die heeft al geel, die blijft maar jongens afzagen op de enkels. Ja, dan haal je hem toch naar de kant op een gegeven moment. Ja. Ja. Maar is het dan niet een keer een oplossing dat je, dat je gewoon een, een kopman aanwijst, zoals we bij het wielrennen zo vaak doen? Dat je gewoon zegt van nou, Max, jij vandaag en dan uh, volgende circuit, dat is meer voor Ricciardo. dus doe het op die manier. Ja nee, dat zou een oplossing kunnen zijn, maar daar geloven zij niet in, daar geloven de coureurs ook niet in. En ze hebben ook het sterkste duo. Hè? Als je, als je puur naar kwaliteit kijkt, dan is het een geweldig, geweldig duo wat ze hebben. En ze hebben dit eerder gehad. In 2010 met uh, Sebastian Vettel en Mark Webber in Turkije gebeurde precies hetzelfde. En uit zo'n oorlog, je kan ook een kopman komen. En Vettel die werd vervolgens vier keer wereldkampioen bij Red Bull. Dus ze, ze hebben eerder met dit bijltje gehakt. Dus dat is... Ja. Ik denk dat Liberty een hele startprip vol met Verstappans... Uh, ja zo, hoor, en, die en vinden een een dit helemaal niet. Echt. voor okay. dit, dit is toch wel voor mensen naar Formule 1 kijken? Ja. ja, want het contrast met jaren geleden is veel groter. Dat je stalorders had dat, dat mensen gewoon, uh, elkaar nog lieten inhalen. Ja, dit is toch, dit is toch veel fraaier ook. Maar... Jullie ja. nee, vinden ja. alle drie eigenlijk een, een, een zegen voor de Formule 1? Nee, ik... ja, dit maakt het wel een stuk leuker, natuurlijk. <laughs> ik sprak er met Jos Verstappen ook over. Ja, dus... hey, Jos, kijk, het is zijn zoon. Uh, en uh, ja, hij vond het uh, vervelend dat hij weer uitviel. En dat hij geen punt had. Maar de liefhebber in hem, ja, die stond daar toch ook wel een beetje tegelijkertijd. Je zou maar die, uh, die medewerker zijn. Een van de 800 heb ik begrepen. Ja. In die fabrieken in Engeland. Die elke week je, best, je stinkende best van 8 tot 8. Waarschijnlijk om al, uh, al die onderdelen weer aan elkaar te ja. lijmen. En die kant op ja, te, te sturen. En, en dan, de... en dan, dan de... kijk je naar de televisie zonder. <laughs> en dan reist daar alsof het niks kost. Ik ja. begrijp ze alle 800 een handje krijgen van beide heer. Ja, dat dus worden, ze moeten nu zich... Uh, ik kijk op de donderdag, dan zien we op de sociale media zo'n mooie uh, foto. Uh, dat, uh, dat ze daar op een trap staan in Milton Keynes in de fabriek. Zo van, uh, sorry, uh, peterschap beloven. Hebben, hoor, ze, hebben ze vier jaar geleden ook gedaan, of uh, in 2010 ook gedaan met Weber en Vettel. Dus, ik hoor een keer André van Duin, mijn gras, roepen bij die caravan race. Ken je dat nog? <lacht> dat gaat van heel erg lang geleden. Uh. Maar toch, de, de, want toen was het nog niet klaar. Hè. Dan denk je van nou, nu hebben we het spektakel voor deze editie wel gehad. Het was nog niet klaar, nee, het mooiste moment uh, Romain Grosjean, maar, uh, jij brief. zat waarschijnlijk al pittig uh, te schrijven. Van uh, oh ja, je moet nou, een verhaaltje uh, over schrijven. Ik, ik mijn opdracht is ook om meteen uh, uh, als die uh, finisher is gelijk even een stukje online te hebben. Ja, dat ik had nu al een stuk van Red Bull, maar ja, je moet ook over de race. Maar ja, het hield inderdaad niet op. Romain Grosjean, die ze haast achter de safety car in de muur weet te hangen, ja. nou, dat, is, dat is op zich al een prestatie. Ja. Uh, Bottas, Vettel, die allebei de zegen weggeven. Ja, de, de Baku is uh, net als vorig jaar echt een garantie voor, uh, voor chaos en spektakel. Dat is wel ja. uh, prachtig. Wat, wat doet dit met de band tussen uh, Verstappen en Ricciardo? Ja, Volgens het team niks. En volgens Max en, uh, en, en Daniel Ricciardo ook niks. Die hebben elkaar gelijk een hand gegeven en zijn weer vriendjes. Maar ja, de, daar geloof ik helemaal niks van. Uh, de, dat heeft ook niet... Uh, uh, dat kan ook niet onuitputtelijk, uh, maar uh, goed intact blijven. Kijk, Red Bull is een, uh, is een soort uh, goed nieuwsmachine. Uh, Voorafgaand aan al die Grand Prix's, dan sturen ze ze samen op een avontuurtje. Nu gingen ze weer in een lada door de Gobustan woestijn rijden. En, dan, uh, een en dat mooie ziet er wel gezellig erbij. uit. Hartstikke Het, leuk. het zijn en, geen steracteurs toch? En, nee, Daniel Ricciardo die kan heel goed lachen in de camera. En Max die doet gezellig mee. Maar ja, als ze eenmaal in zo'n autootje zitten, dan zijn het gewoon vijanden. En dan is het geen teamsport meer. Maar vorig jaar had hij best veel kritiek op zijn eigen team... En op de auto. Dus ja, ja, waarom zou hij dit dan wel voor de bühne doen? Dat hij teruggevloten is misschien? Nou, nee, nee. nee. Toen, toen deed hij al die commerciële dingen ook wel voor de bühne, hoor. Maar als hij kritiek op de auto heeft, dan... dan... Ja, maar hij zou nu kritiek kunnen hebben op zijn, op zijn teammakker. Ja, ja. Ze zijn meteen naar binnen gehaald na die race door Christian Horner. Ze zijn blijkbaar in een kamertje gezet. En daar is meteen afgesproken: jongens, is, ja. allebei evenveel schuld. En ja, zo uh, ja. managen zij die situatie dan weer. Ja, zo zo gaat, gaat dat partijdiscipline in de in, in Formule 1. Ja. Ja. Ja. Niks Niks als het erbij lijkt. Dus, ja. Um, ja. Goed, um, Hamilton is nu uh, terug uh, aan het front. Um, ben je daar blij mee? Of ik daar blij mee ben. Ja. Ja. Voor, de, voor, nou ja, voor de race zelf, het ligt nu, nu redelijk open weer en uh, het kan alle kanten nog wel. Het is wel een uh, interessant jaar, ja. want die, ja. uh, je, je ziet ook allemaal uh, andere namen steeds in die top 10. Nu stond Sergio Perez weer op het podium. Het is uh, allemaal wat uh, minder voorspelbaar. Maar ja, uh, laten we wel zeggen, dat komt ook omdat er steeds jongens uitvallen in de top. En, uh, het mooie is wel met Hamilton, ja, die was een beetje afgeschreven. Had in Austin vorig jaar oktober voor het laatst gewonnen. Bernie Ecclestone die zei al: van uh, hij is over tijd, uh, hij kan het niet meer. Maar ja, hij stond uh, heel dicht uh, bij de WK-leiding af. Uh, na een paar tweede, derde, vierde plaatsen. En nu staat hij er gewoon weer. En, uh, ja, voor mij is hij wederom gewoon topfavoriet om wereldkampioen te worden. Right. Ja. Zometeen uh, gaan we het hebben over uh, het wielrennen. Want met de Giro en aantocht er zijn afgelopen week... twee dopinggevallen bekend geworden van oud-wielrenners. Het boek erover. Thijs Zonneveld heeft er van alles mee te maken. We gaan het dus er zo over hebben. Maar eerst Nova Star. Home is not home. Trees kept it safe at night, the light to place myself in the unknown Hope this world is slowly torn apart with a moment that's Start to shout and fight the moon, like it sails off Schingel dus van Nova Star Home is not home. Ja, het is alweer een tijdje geleden dat er dopingbekentenissen uit het peloton kwamen. Maar afgelopen week waren er in een keer twee. Twee Nederlandse oudcoureurs die zich hebben, uh, die hebben gezondigd. Karsten um, Kroon en Lieve Westra. Waarbij je bij de laatste je kan afvragen of het echt keiharde doping is. Maar goed, daar gaan we het misschien eventjes over hebben. Kroon en Westra. Um, laten we beginnen bij, bij Kroon bijvoorbeeld. Um, bij het AD Thijs Zonneveld een kolom. Aangeschoten van het AD. Um, nadat hij uitvoerig met Kroon uh, heeft uh, gesproken uh, over zijn rol als analist. Daar, daar er wordt nog een beetje over gesproken of hij nou wel of niet dit op deze manier naar de buiten had mo moeten brengen. Hè. Want het was ook een gesprek dat ging over zijn werk voor het AD. Um, hoe, um, wat voor reacties hebben jullie zo al binnengekregen? Het ging alle kanten op, had ik de indruk. Hè? Ja, als je de sociale media een beetje bij Hield dan uh, hadden een heleboel mensen... er hun vraagtekens bij. Maar goed, dat dat Thijs zelf ook. Hè. Laat dat voorop staan. Uh, dat zei hij ook in de kolom? Uh, ja, maar... Uh, Thijs had zo zijn signalen. Karsten uh, Kroon die is... Uh, je moet zo zien. Carsten Kroon is door een videoproductiebedrijfje... My Channels uh, naar voren geschoven. Uh, bij ons neergezet van... Nou, zou hij misschien analist zijn van Giro? Er wordt nu overal gedaan of dat de sportredactie... van Tadeem binnen heeft gehaald. Nou, zo is het absoluut niet gegaan. Um, Thijs heeft toen gelijk gezegd... luister, uh, dat kan wel, maar ik weet dingen van hem. Uh, en ik vind dat niet ethisch om dan met hem in zee te gaan... Uh, hem een mening ergens over te laten geven als hij zelf een verleden heeft. Mm -hmm. Dus van daaruit zijn die gesprekken gekomen. Um, afgesproken dat hij ging bekennen. Uh, ook helemaal uh, op zijn manier. Hij wilde dat ergens anders doen. Uh, wilde het kort doen en dan ergens anders na het seizoen... om de renners niet te schaden in een ander podium. En vervolgens is hij daarop teruggekomen. Uh, die, die, die deal is afgeketst. Vraag me niet waarom. Ik uh, ben niet van het personeelsbeleid bij het AD. Het deal ook, hij ging niet meer mee naar het zero hè, vorig jaar. Ja. Dat was de bedoeling en ja. ja. ja. ja. dat ging ja. Ja. niet door. Ja. Ja. Maar dat was op zijn eigen initiatief. Ja, Zo ik in ieder geval. Uh, ja. Ja, die hebben er ook mee te maken gehad. Ja. Ja. En toen heeft hij dus het idee van: ik ga bekennen, ook uh, ingetrokken. Nou ja, Thijs heeft daar even mee op zak gelopen. Uh, uh, en aan het einde van het seizoen is gevraagd: van Karsten, uh, wat ga je daar eigenlijk mee doen? Uh, nou, toen was Karsten van plan: ik ga, ik ga hier niks meer mee doen. En we weten allemaal uh, hoe Thijs Zonneveld zich heeft geprofileerd de afgelopen jaren. Uh, ja, Thijs kan dat niet op zak houden. Uh, zo, zo werkt hij niet. Uh, gelijke monniken, gelijke kappen. Hij moest daarmee naar buiten. En dat heeft die Karsten ook verteld. En Karsten is daar uh, aanvankelijk ook... Uh ja, was hij daar vrij kritisch over. Maar na, na wat overleg is daar gewoon een, een afspraak uitgekomen van... nou, heel goed contact. Wanneer gaan we dit publiceren? Een redelijk duw moment gekozen. Hij heeft zelf ook suggesties gedaan... Uh, om, om, de, om, de, om het zo feitelijk en eerlijk mogelijk te brengen in de krant. En Kroon wist precies wanneer het zou komen. Hij heeft het niet tegengehouden. Hij heeft gezegd, uh, doe, doe ermee wat je wilt. Dus ja, ja. Dus was hij mee met, met medeweten. Maar de één ding, integreer ja. me even. Thijs wist dus al... Uh, voordat hij uitgebreid met Kroon sprak, wist hij al dat hij doping had gebruikt? Nou ja, wist, hij heeft signalen opgevangen van anderen dat hij doping had gebruikt. Oké, okay. ja. nou je zei het net wat explicieter, okay. dus dat wil ik ja. even helder hebben dan. Ja. Hij had vermoedens, laten we het dan zo zeggen. En ja. en, hè, ja, zo had hij natuurlijk ook geschreven. Hè? Ja, dat ja precies. precies. Ja. Nou ja, goed, maar daarom vroeg ik het ja. ook. En, ja. en later in die gesprekken werden die vermoedens die werden bevestigd. Nou ja, Kroon gaf het gewoon toe. Ja, die gaf ja, het toe, ja, ja. ja precies. Wat, en toen... wat, wat is de kritiek die jullie krijgen als krant? Ja, ja, ik heb veel in het buitenland gezeten... dus ik heb de kritiek alleen maar via de sociale media meegekregen. Wat uh, vinden we hier aan tafel van, Luc? Nou, wat, wat mij bevreemd, uh, Thijs voert een sollicitatiegesprek. Zo zie ik dat. Nee, dat is niet waar. Nou, zo, zo verkoopt hij. hij er wordt gesproken of hij wil komen werken. Ja, maar Thijs, thijs, thijs doet niet het personeelsbeleid. Nee, maar het, het, het heeft de vorm van een sollicitatiegesprek. Hij komt solliciteren. Uh, wil je bij ons komen analyseren, ja of nee, prima. Maar sollicitatiegesprekken zijn strikt vertrouwelijk. Ja. En als jij het ja. sollicitatiegesprek gebruikt... om bevestigd te krijgen wat je links en rechts al hoort... nou, dat vind ik gewoon niet netjes. Maar volgens mij is het technisch ook... Thijs heeft daar niet een leidinggevende functie. Dus, het is, he, corrigeer me als het ja. anders is hoor, in jouw ogen. Maar volgens mij ging het zo... Hij hoort ervan dat, dat he, de Mr. Kroon in aanmerking komt ja, voor maar waar functie. wil je dan met een mnc? Een videobedrijf wilde met een C, begrijp ik. Zo'n zo productiebedrijf, ja, ja, zo productiebedrijf, als er een voorbeeld ja. is... dan stelt zo'n productiebedrijf die stelt een aantal mensen voor... Van, nou die zou dat daar goed bij doen... Thijs ziet dat, denk ik, en denkt van hé, hey, wacht eens even. En die mm -hmm. gaat de gaat jongen bellen. Van hé, hey, eens, ik zie dat je in aanmerking komt, maar hoe zit het daarmee? Zo is dat het het is volgens doen. mij de vorm van het gesprek. Ja. Maakt dat het anders? Ja, ik denk het wel. Als jij weet, als jij zegt te weten dat iemand uh, doping gebruikt, kun je ook uh, heel principieel zijn en zeggen nee, wij gaan niet in zee met, uh, met meneer Karsten uh, Kroon. Want ik weet dat hij. Nou ja, en dan uh, is, het, is het afgelopen. Dan, uh... Nee, maar Thijs heeft het zo gezegd. Van, wij willen wel een zee met jou, maar dan moet jij ook open boek spelen. En zo is het gegaan. En dat was aanvankelijk ook het idee. Toen is die deal afgekeerd. Maar ja, uh, Thijs zat met die informatie. Karsten Kroon heeft tegen hem gezegd van ik ga bekennen. Dus ja. Maar zeg je Luc, je, moet, je moet als medium sowieso niet in zee gaan met met, gebruiken, met mensen die vroeger gebruikten? Oh nee, dat, dat, dat kun je in het in, wielren met niemand kunnen. Nee, nee, dus <laughs> nou, maar dat is een hele dunne Nou, Je proeft ja, je ook aan die columnar wel dat uh, Thijs ook de, de worsteling had. En tuurlijk, tuurlijk, uh, tuurlijk. kunnen we hem maar beter even bellen, want uh, ja. het gaat nu heel lang over, over Zonneveld. Uiteindelijk is het toch gewoon goed dat het naar buiten komt, dat Kroon gebruikt heeft. En, uh, ja. ja, maar goed, ja. Thijs heeft alleen maar een gezeik mee gehad. Ja. Uh, ik heb hem vanmiddag nog even gebeld. Uh, hij zegt ik heb dit puur uit principe opgeschreven omdat ik... Uh, omdat ik uh, vind als ik iets weet dan moet ik dat opschrijven en als ik het ook kijk het was publicabel hè? hij had gewoon een bekentenis van ja. um, wat Michael Bogert Thijs Sonneveld altijd heeft verweten is dat hij puur selectief is nou het zou pas selectief zijn als hij deze info voor zichzelf zou houden dus ja. in die en, zin snap, snap ik op, op zich van gewoon... uh, Ja breng het maar naar buiten, ja. hij heeft het ook niet tegengehouden. Nee, en, um, dit heb ik niet gecheckt maar Thijs zei ik kon echt in alle praatprogramma's aanschrijven de wereldwijd door, Pauw, RTL, het Nieuwsuur, Sportjournaal wilde langskomen heeft hij allemaal niet gedaan. Langslijn lijnen ja nou ja, hij wilde uh, dit alleen uit journalistiek principe... Uh, dit verhaal schrijven in de krant... en het vooral niet groter maken uh, dan het ook is. Is het niet, uh, Luc, uh, een beetje vreemd... als je uh, ziet dat in die periode uh, rond Armstrong toen kreeg de, het journal je kreeg... De hele wereld over zich heen. Ja, wij waren de grote... Wij waren eigenlijk de boosdoeners en wij, wij checkten nooit wat. We gooiden, we hoorden wel wat, we wisten wel wat, maar we gooiden niet naar buiten. Ik ben in, in 19... Toerstad 1992, open verteld, ben ik... Uh, <lacht> waar de draaiende camera bij stond, door meneer Alex Tule uitgemaakt. Ik was zo'n fyserik en een weet ik het wat, want... Zwitserse wielrenner. Uh, Zwitserse wielrenner. Nou, hij gaf ons nog net geen licht. Want ja, wij... Uh, <lacht> Wij hebben het allemaal gedaan. En waar wij ook maar de, de, de gore moed vandaan halen om uh, zo over ons te schrijven Zijn ploeg waar hij met Erik Breukink het uh, gedeelde kopmanschap had. En uh, ik geloof een of twee jaar later uh, uh, geeft hij toe... dat hij door zijn koersbroek heen uh, gewoon de picuur zette in zijn dijbeen. Dus ja... Ik ben sowieso gestopt om, om, om sporters op hun blauwe ogen te geloven. Maar... Nee, maar wat ik bedoel te zeggen is dat, dat we ook uh, eigenlijk van iedereen, en ik zeg ook we, dat is ik ja, kreeg gewoon de hele wereld over zich heen. Ja, jullie hebben meegeholpen aan die Omerta en nu gooit ja, Thijs ja. het open. En dan krijgt hij weer uh, heel veel ja, ja, bagger dat, over dat, zich heen. Dat, dat had dat hij niet Is, is dat wat anders? Van... Nee, maar ik bedoel, uh, Arjen heeft ook in de wielrennen gezeten. Oh. Uh, ik, ik heb die hele opkomst van die Epo-periode ook meegemaakt uh, op de krant toen. Met de toeren, al die tours van Inderain, achteraf weten we ook hoe hij die bij elkaar gefietst heeft. Omerta, het was de opkomst van de periode van de bussen. Je, kwam, je sprak voor de koers ineens niemand meer, ze zaten in de bus. Ik ben In 1996 ben ik uh, naar de Verenigde Staten geweest om een reportages te maken. voor de, de reissector naar Cuba voor de Olympische Spelen in Atlanta. Je kon altijd bij de wielrenners was je op de kamer welkom. En ik uh, kom de laatste etappe van de Trump Tour in Atlanta. En het is, het is hermetisch afgesloten. En ik spreek eh, Erik Dekker, die moest ineens rode wijn gaan drinken bij het eten. Ja, achteraf oh. weten we allemaal <lacht> waarom dat moest. Die jongen die dronk geen druppel. Dus ja, wij hebben het allemaal gedaan. Nee, het is gewoon zo'n ongelofelijke het dat wielrennen. Daar kom je gewoon niet achter. Maar wat Rob schetst, dat, dat zie ik nou ook wel een beetje. hoor. Dat er nu weer iets ontstaat van... Uh, ja, kunnen we nou die dopingverhalen niet een keer weer naar de achtergrond uh, verdrijven? Want we zijn nu wel klaar met die dopingverhalen. Dat, dat is ook een beetje wat jij... Uh, Dopingmoeheid. Ja. Ja. Ja, ja, ja, wat winnen we ermee als we dit weten? Ja, ja. precies. Dat, en dat, dat ontstaat dat nu een beetje. Dat vind ik dan weer heel frappant. Ja. Westrijven hebben we ook nog. Is dat wel een ander geval? Je hebt eigenlijk Selten gewoon maken, uh, de recepten ja. van de dokter misbruikt, hè? Die cortisone. Om, uh, cortiso om cortisone te gebruiken, terwijl hij ze eigenlijk helemaal niet nodig heeft. Dat is toch ook zo oud als wielrennen, het, het vervals en uh, antidateren van attesten. Nou, ja, je bent er, maar, de boel aan het beduvelen, dan ben je er gewoon aan tuurlijk. het spelen. Leeuw is daar een beetje naïef in geweest, hè? Want uh, hij heeft een boek geschreven, daar heeft hij het cortisone gebruik in toegegeven. Uh, hij heeft alleen nooit gedacht dat dat opgepakt werd met de kop. nieuwe uh, bekend doping. Maar ja, zo werkt het natuurlijk. Cortisone nee, Omdat je gewoon... medisch attest had. Ja, uh, exact. maar een goedkeuring ja. van... Uh, maar ja, als, als... Je, als je attesten vervalst of laat vervalst... Tuurlijk, ja. dokter, Tuurlijk ja. ben je gewoon... Uh, ja. Ja, dat is, uh, ja, daar staat toch gelijk aan een doping gebruikt. Hoor, dat of, uh, absoluut. Ja, dat feekt een kniebissure, maar dat, dat is de gewoonste zaak van de wereld. Ja. ja, en dan mag je acht dagen mag je dan volgens het protocol niet fietsen... als je een kuur krijgt. Maar als je die cortisone maar... Uh, die, die kuur maar zwaar genoeg maakt en dan werkt ze drie weken nou, en je, je fietst er lachend uh, iedere berg op. Zo ja. Ja. Maar hij is even van in de war geweest, maar hij wilde uh, de boekpresentatie al afzeggen, heb ik me begrepen, maar hij is er morgen gewoon bij in Amsterdam. Dus Dat ja, wel? Ja. Okay, maar is, is, is, Voor jullie staat het gelijk aan doping? Absoluut. Tuurlijk, ja. ja, ja. Maar Lieve heeft nog, nog een heel ander probleem, begrijp ik uit het boek, maar misschien... Uh, hebben we nog tijd? Of, uh, nou, uh, ik weet niet of je, je het kan nou, vertellen. He? Ja, als, als jij probeert op een avond om 25 XTC-pillen te slikken... dan ben je niet alleen hmm. depressief, maar dan ben je ook gewoon knettergek. Hmm. Ik hoop voor hem dat er een paar smarties uh, tussen zaten, want uh, dat is gewoon spelen met je leven. En dat heeft niks met, met, met depressie of wat dan ook te maken. Ja, hmm. de kollen van uh, Marijn de Vries ging er ook een beetje over. Hmm. Dat het eigenlijk niet over het dopinggebruik moest gaan, maar over uh, ja. Ja, de depressiviteit van uh, Lieve Westra... en het uh, verhaal daarachter. Ja, ja. Nou, daar gaat het boek ook een grotendeel zo. Ja. Ja. Maar het is geef... wel weer een uh, dopinggeval gewoon. Ja. Ja. Maar er wordt ook, als je met mensen spreekt... Uh, het schijnt ook dat je depressief kunt worden van het gebruik van doping. Omdat het gevoel van euforie dat je hebt als jij in een epokuur zit... of in een kuur. of weet ik het wat, uh, wat je slikt er komt altijd weer het moment dat je naar beneden gaat... omdat het, uh, he, er staat controle aan te komen of uh, uh, de, de kuur houdt op. Ja. En dan schijnt je dat je daar ook depressieve klachten van uh, kunt krijgen. Oké, okay, nou, hier het in ieder geval morgen dus uh, de presentatie daarvan. En zometeen het vervolg van het sportforum, maar eerst... NPO Radio 1. Het is precies half elf, Gert Kluk met het NOS Nieuws. Morgen op de tweede dag van de acties in het streekvervoer... gaan de stakers ook naar het Malieveld in Den Haag... voor een manifestatie tegenlegenheid van de Dag van de Arbeid.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 Nog een uh, klein half uurtje hier op uh, NPO Radio 1. Het Sportforum met nog steeds aan tafel van Luc Blijboom van de Telegraaf en Schouten van het AD en Tijmen van Wissing van RTV Oost. Ja, vandaag uh, het nieuws uit Sunweb: uh, langer doorgaat als sponsor van uh, de wielerploeg. van onder andere Tom Dumoulin. Het contract uh, liep af in uh, 2019. Is nu omgezet naar een contract van onbepaalde tijd. De teambaas, hiervan Speek en Brink vertelt over die beslissing. Wij kunnen nu lange termijn gaan denken. Dat is meer. Uh, pure topsport. Het is niet alleen we moeten vandaag of morgen gaan presteren maar hoe gaan we fundamenteel uh, betere ploeg worden en dan, dan moet je lange termijn kunnen denken. De bedoeling is uh, om ja, heel lang door te gaan en zeg maar, van een ploeg een instituut te worden. Dat wil Sunweb, een hele, hele fijne superpartner voor ons en dat geldt voor ons. En als we eronderuit zouden willen, nou, om wat voor reden dan ook, dan moet je altijd nog uh, zeg maar, uh, drie jaar door. Dus het jaar zelf plus nog twee uh, op volgende jaren. Ja, uh, dat lijkt mij uh, goed nieuws uh, voor het Vaderlandse uh, uh, wielrennen. Kijk even naar Luc, Luc Blijboom. Ja, ik vind het heel opmerkelijk nieuws. Ja. ja. Wat maakt het zo opmerkelijk? De onbepaalde tijd? De, de onbepaalde tijd. Uh, de ongelooflijk onzekere factor uh, die het wielrennen helemaal is. Ik bedoel, uh, de dopingonteleurs die lopen mijlenver achterop uh, op de renners in het peloton. En voor je het weet heb je een enorm schandaal heb je aan je broek hangen. En ja, dan ga je dus nog drie jaar door... Ik weet niet of meneer Summe daar zo blij mee zal zijn. Ja, maar als ik even denk wat je net zei over de Red Bull en de botsing... en de publiciteit die dat heeft gegenereerd. Zou je het ook kunnen trekken naar wat je net zei? Maar sponsors zijn er heel vaarlijk op te tegen... om met list en bedrog te worden geassocieerd. Je gaat wel meteen weer wat negatiever uit... Nee, nou, nou, Je bent ik, ook door schaar en schande wijs geworden misschien, ik, maar. Kijk rond in het wielrennen, uh, kijk bij de eerste beste amateurkoers, hou je oren en ogen ja. open. Het gaat altijd over doping. Hm. Als ik bij mijn fietsen maken, komt dus een oud, uh, oud topwielrenner. Binnen twee minuten gaat het over, uh, hé, waar, waar zitten ze tegenwoordig aan? En uh, zijn ze in het, in het schaatsen om die brave jongens, of uh, zitten ze ook aan het spel? En... Uh, bij wie je ook spreekt, in welke laag van het wielrennen, het gaat nog steeds altijd over doping, over plofbidonnen, over. noem het maar op. Ah, het is wel een ploeg waar, je, uh, waar ik dit wel bij verwacht. Want Ivan Sprekerbring heeft natuurlijk wel een, uh, een bepaalde visie. een bepaalde filosofie uh, die hier goed bij past. Maar tegelijkertijd uh, het hele dopingprobleem een beetje buiten beschouwing laten. Maar die ploeg die draait ook wel heel erg aan Tom Dumoulin. Stel dat die man morgen bij de benen breekt Zo. en nooit meer op een fiets zit. Ja, Hoe lang wil Sunweb dan eigenlijk nog doorgaan met die ploeg? onbepaalde tijd. Ik maar wat jij zegt, dat doet hij wel heel slim hoor, want in die verziekte wielenwereld, uh, ik, ik ken iemand uh, een beetje, die, uh, die, die komt ook uit uh, Twente, uh, samen met zijn vrouw is hij echt alleen maar bezig om dat antidopingprogramma, en nu ben ik het helemaal met Luke eens dat je niet die renners op zijn blauwe ogen moest geloven, maar hij hangt heel erg het braafste jongetje van de klas uit, en daar krijgt hij dus heel veel sponsoren wel met zich mee, en dat doet hij doet wel slim, want ik, ik was de eerste editie erbij dat ze met de Tour er mee mochten doen, en yep. Ja, nu deed hij alles wat de ASO ook maar wilde en uh, hij daar echt gewoon, uh, zit hij er gewoon heel goed op. en Wat dat betreft is uh, hij toch wel, uh, nee. wel revolutionair op dat, op dat vlak. Hij heeft nu ook een, uh, een hotel laten bouwen in Limburg. Dan maakt hij echt een, een topsportcentrum. Ja, ja, maar er hoeft ja. maar één uh, lulletje tussen te zitten. nee Inderdaad en, en Dumoulin, <laughs> daar hangt heel veel van af natuurlijk. Ja. Maar het is een heel atypische verschijning in de in de ja, ja, ja. Hij is heel vernieuwend. Ja. Maar, maar wat, wat maakt het dan, behalve dat wat jij wat je net schetst, dat, dat centrum in, in Limburg? Wat, wat maakt hem dan zo in zijn denkwijze vernieuwend? Uh, ook uh, trainen hè, heb ik wel eens van de jongens begrepen ook uh, in, uh, in, uh, die Twentse jongens die moesten dan echt uh, dat, dat karakter bewaken ze moesten met elkaar trainen uh, ze gaan nu ook in Limburg allemaal met elkaar trainen het is een teamsport hè? en het is eigenlijk heel gek die renners die vlogen de hele wereld over en ze trainen eigenlijk nooit samen en het is veel meer een teamsport geworden dat wielrennen dus ja, dat uh, is wel wat hij erin brengt ja, ook, uh, hij is ook heel erg in het collectief en ja. de, de ploegleiders uh, uh. En uh, uh. inderdaad als jij niet uh, meedanst uh, in dat team dan word je er gewoon uitgezet ja, dat hoor. is wel dat, interessant want, ja, want Kittel tegenkop weg, weg dat, dat, dat maakt hem allemaal niks uit. Als die jongens te groot worden, dan he, heeft hij liever dat ze wieberen... en uh, lekker voor een topploeg gaan rijden. Dat zag je toch vorig jaar ook in de Tour? Ja, daar ja. greep je ook in. Dus ja. Ze blijven maar winnen. Dus, uh, yeah. We gaan het hebben over Fortuna Sittard. Na 16 jaar keert de club terug in de Eredivisie. En dat moet gevierd worden. Aan het begin van de avond gingen de spelers op een bus door de stad... om uiteindelijk aan te komen op de markt in Sittard. En daar stonden duizenden fans klaar om de ploeg te huldigen. Verslaggever Martijn van der Zanden, die was er ook. Hoewel het nog zeker uren duurt voordat de spelers hier op de markt zullen verschijnen, zit de sfeer er al goed in. Goedemiddag, we zijn al lekker vroeg bij. Ja, klopt. We ja, al vroeg bij ja. je. Wil je vooraan staan? Ja, ook. Ze maken niet vaak mee dat Fortuna promoveert. Nee, je hebt lang op moeten wachten, hè? Ja. Ik was uh, twee jaar oud en dus, ze uh, degradeerden, dus ik heb het nooit meer mogen maken. Dus dit is, gaat extra bijzonder voor je worden. Ja, het is uh, extra bijzonder. Ja. Oh, hier rijdt hij voor jullie Perscheurs. Met een grote glazen bokaal in de vorm van een voetbal komt Perscheurs het podium opgerend. Maar ik denk dat niet iedereen hem kan zien. Er zijn inmiddels zoveel rookvakkers afgestoken hier dat het helemaal donker is hier op de markt. Kom jullie allemaal. Een boeltje. Ga jullie met z'n allen knallen. En als jullie feest hebben, ben ik erbij. Kom maar. Wat een geweldige man, wat een held en wat een begin van een trainerscarrière. Kevin Opel! Ik heb hier ooit gestaan toen verloren in de bekerfinales. Ik heb aan die kant gestaan toen een 95 de titel behaald werd in de eerste divisie. En nu ben ik onderdeel van dit. Uh, heel veel oudere mensen, heel veel jongeren en afgelopen jaren heel veel meegemaakt. Diepe dalen gekend. Nu dit, dankzij deze groep wat hier staat. We love you, We Zo, bent u een beetje aan het genieten? Ja, super, super. Echt geweldig. Beschrijf het gevoel eens dat u heeft. Ja. Geel-groen, hè? Geel-groen. Dat is het gevoel? Dat is het gevoel, ja. ja. Alle Limburgers samen in Settard hier. Is nu, nu de eredivisie in, wat verwacht u ervan? Ja, ja. wordt afwachten. Maar ik heb maar er wel een voet goed voet gevoel bij. Ja. Als we het nu wel een paar jaar uithouden. Dat hopen we wel, dat hopen we wel. En met die jonge ploeg daar, dat, dat moet wel goed komen. Ja, we hebben contact met Sander Kleijkers van L1. Twee weken terug nog hier aan het Sportforum en volgt de Limburgse voetbalclubs op de voet. Sander, goedenavond. goedenavond. Goedenavond. Je hebt net een enorme uitzending, uitzending achter de rug hè, bij de huldiging. Was, ja. het, was het mooi? Ja. Het was mooi. Het was, uh, ik vond het zelfs boven verwachting druk. Die hele markt stond vol duizenden mensen. En de, de, ik zeg een half uur van tevoren uh, leek het toch dat er maar een paar honderd man op afkwamen. En in één keer kwamen ze van alle hoeken en gaten die markt op. Het was echt één groot feest. Ja, vrijdag was het natuurlijk al een feit. Hè? Maar dan, uh, bij zo'n huldiging ja, dan, dan beseft opeens heel Sittard zich uh, wat, wat, wat gaat gebeuren. Ja, het is interessant dat de burgemeester, die zei nog... we hopen wel dat al die mensen ook volgend jaar ook wel zullen verschijnen... als het even wat minder gaat met Fortuna. Het is nog niet zo lang geleden dat er duizend mensen op de tribune zaten. En nu zie je duizenden mensen allemaal in één keer met een groen-geel hart. Nou ja, als we het ook nog even laten zien, als het wat minder gaat met de club... dan zijn ze allemaal een beetje tevreden daar, geloof ik. Nou, Sander, ik heb net ook even zitten kijken naar jullie, naar jullie uitzending. Um, werd Roda nou ook nog een paar keer niet in positieve zin toegezongen? Ja, weet je, die rivaliteit die hoort er een beetje bij. In ja, dat wordt nog wat MBV dan, volgend jaar. Is, is de aardse rivaliteit. En Roda en VVV. Weet je, ja, en volgend jaar dat is dan maar de vraag. Hè. Roda ja, nee, moet nee, zich nog handhaven. Ik. Ja, ja, ja, ja. Uh, absoluut. Uh, kijk, In Zitad kijken ze nu al rijkhalzend uit naar, uh, naar dat soort uh, wedstrijden. Uh, daar draait het wel een beetje om. Hè. Het hele jaar, ook bijvoorbeeld uh, in het verleden bij Fortuna. De wedstrijden tegen MVV, ja, die moest je winnen. Als je dan voor de rest van het seizoen uh, 17e stond... nou ja, Svada, daar had iedereen zich al een beetje bij neergelegd... bij die malaise, als je maar van MVV won. En ja, die rivaliteit, die is nog altijd zo. Ja, wat, wat is het grote geheim van de promotie? Een uh, goede uh, investeerder natuurlijk, ja, daar kun je niet omheen. Twee jaar geleden kwam Izitangun, die Turkse zakenman... die heeft uh, een hele hoop schulden uh, op zich genomen... en uh, vervolgens de club financieel gezond gemaakt waardoor er ook goede spelers bij zijn gekomen... en een paar hele goede Portugese voetballers... die dit elftal echt gevaarlijk maken. Uh, en uh, uiteindelijk hebben ze ook toch goed ingegrepen in de winterstop... Uh, toen er toch problemen ontstonden met uh, de trainer, Sunday Olysee. Uh, het vertrouwen helemaal weg was. Er was een beetje een soort verziekte sfeer binnen die club. Hing. Fortuna verloor, vier keer op rij. Nou ja, er is snel ingegrepen met Hofland... Die werd aangesteld met Braga, de, die komt met de jeugdopleiding. En in één keer, sinds die twee daar weer aan het roer stonden... dertien wedstrijden op rij ongeslagen. Nou ja, dan ga je naar de Eredivisie. Ja, toch is het wel bijzonder, want ook diezelfde onrust duurde best een tijdje. Het dat, dat, ja. dat, dat zouden ook argumenten kunnen zijn... waardoor we nu een gesprek zouden hebben over een slecht seizoen van Fortuna. Maar in dit geval is het dan ja, goed Ja, en heeft hij heel veel goed geschild. uitgepakt. Precies, vier wedstrijden op rij verloren en in één keer werd die curve weer gedraaid. Dat is echt heel erg knap en bijzonder. Het gaf ook wel aan, kennelijk, dat ook de spelers het helemaal niet meer zagen zitten in die staf. Als je een week later in één keer weer topresultaten behaalt. Dus in dit geval heeft het werd goed uitgepakt. Waar de concurrentie bijvoorbeeld, ook niet vergeten NEC... met een trainerswissel, ja, dat niet heel goed heeft uitgepakt. Ja. Even naar de timer van de RTV Oost. Heb jij dat gevolgd? Ja, Op dat rare is, moment een beetje, he, die vier Nederlanden? Ja, maar inderdaad, wat, wat Sander ook schreef... Het, het is een heel turbulent jaar geweest in, in Sittard. Maar ik, ik vond die groep ook uh, heel homogeen. Hè? Je zag ook de laatste weken wel iets ontstaan van... wij gaan gewoon promoveren. En bij NEC was er alleen maar stress. En ja, Fortuna heeft dat knap gedaan. Met een aanvoerder van 18 jaar, zeg. Ja, Sander, dat is heel bijzonder, zo'n jongen, zo jongen die dan toch het voortouw eh, durft te nemen. Ja, dat is echt nog een buggelbekkie, letterlijk, eh, per <lacht> Schuurs. En die werd eh, eh, aanvoerder gemaakt door Olysee in het begin van het seizoen. En iedereen ziet wel in hem een hele grote toekomst. Hij is een van de sterkhouders, ook in de jeugd al vertellen van Oranje geweest. En iedereen denkt van, wordt dit misschien wel de nieuwe Mark van Bommel... Hè, die ook ooit bij Fortuna heel jong groot werd gemaakt... Maar hij heeft wel bewezen dit seizoen. Hij was echt de man op wie werd geleund. Ook in hele moeilijke wedstrijden. Die ook vaak de band brak met een geweldig schot in de benen. Ja, niet voor niets dat Ajax hem gehaald heeft. Kijk, hij is nog wat licht, denk ik, voor Ajax 1 komend jaar al. Maar toch, hij heeft zelf heel erg het vertrouwen dat hij daar echt wel gaat aanhaken. Dus uh, ja, die gaan ze wel missen in Zittag. Dat is een zeker, uh, zekerheid. Ik vond het wel een mooi moment gisteren bij, uh, bij de huldiging op het veld. Nee, was het, was het gisteren? Zaterdag. Zaterdagavond. Was het, Zaterdag. Dat, dat, dat hij als laatste het podium op moest. En dat je dan ziet dat hij een beetje loopt de drentelen... en dat hij zich goed houdt. En op een gegeven moment brak hij echt. Hè, tranen met tuiten ja. in één keer. Dat is wel bijzonder. Toen kwam het jongetje in één keer in de boven, had ik de indruk. Ja dat, echt, ja, dat is ook echt een, nog een jongetje. Ja, stel je voor, jezelf, als je 19 jaar was, word je in een keer een podium opgedrukt om daar nog een paar uh, stevige quotes uit te gooien voor supporters. Ik vind het nogal wat. Ja. En die jongen doet het gewoon. Hij is echt ontzettend populair. En iedereen wil met pers op de foto. En het is nog maar een menneke, zoals wij in Limburg zeggen. Uh, en, uh, en toch al zo ontzettend belangrijk geweest in de promotie van die club die al zoveel ellende gehad heeft. Dus hier zo naar mm. snakte. Eigenlijk is het op, toch wel opmerkelijk en ik, ik ben benieuwd hoe jullie daar hier aan tafel en Sander zelf ook daarover nadenkt, dat we hebben het eigenlijk alleen maar over Fortuna en over de mogelijkheid of we nog haalt, zeggen. terwijl Jong Ajax. Ajax, Jong Ajax is kampioen geworden en, en daar hoor je heel weinig over. Maar jullie openen het bulletin uh, zaterdagavond ook uh, met uh, Fortuna is gepromoveerd en ik denk ja, Jong Ajax is kampioen geworden. Ja, maar, maar dat maar is die eigenlijk de kromme van die niet. competitie. Ja, precies. Ik zat dit jaar bij Go als Eagles, Jong Ajax. Er zat niemand in het uitvak. Ja, ik vind het, ik, ik vind het geen gezicht voor de competitie. Uh, maar nou wat ja, je eraan moet is, doen, ja. We hebben het vorige week uitgebreid over gehad hier in het Sportforum. Ook met directeuren van de UBA ja. League. Ja het, is, ja, het is ooit zo afgesproken. En er is ook niet echt meer een goed alternatief. Nee, uh, maar het, het blijft wel heel krom. En ja, wat dat betreft gaat Schuurs wel een, een stapje hoger op als hij naar Jong Ajax gaat. Ja, dat, dat, dat ja. is zo. Maar bijvoorbeeld, uh, Luc... Uh, ik weet niet in hoeverre die regel er nu al is. Ik heb het vermoeden dat het er nu al een beetje is... dat je een x-aantal wedstrijden in het eerste mag spelen. En als je zoveel wedstrijden in het eerste hebt gespeeld... mag je niet meer in het jongteam uitkomen. Dat zou toch wel een oplossing kunnen ja, zijn? Maar het feit dat jij deze speelregel niet kent... Zegt hoe Zegt het is. Ja, ja. Maar, ja. Ja. Ja. Nee, maar ja, het is in de maak. Het, het, het doel is, is wel in de maak, toch? Ja. En ik dacht, er ja. staat mij ergens iets van bij dat dat... Ja, hij heeft het zeker verteld. Omdat gewoon, ja, uh, geloof ik, als je kijkt hoeveel spelers van Jong Ajax er uh, gedurende het hele seizoen in die Super uh, zijn uitgekomen, is dat gewoon... Ja, maar ze konden niet eens een rondrit doen. Er nee. uh, gingen 45 spelers... Uh... Ja, dus dat was, dat was gewoon heel erg raar. Dus dat, daar, daar worden gewoon strenge regels voor opgesteld. Maar ja. dit hadden we toch aan kunnen zien komen, of niet? Dat, Jawel, maar we, we, vinden nu allemaal, we vinden er nu allemaal wat van. Maar eigenlijk voor het seizoen had je toch ook kunnen zien. Ajax, als, als die een paar uh, ja, afvallers van de eerste helft al een paar keer bijdoen, ja, dan, uh, dan zijn ze gewoon beter dan uh, ja. die andere teams. Nee, ja, wat, wat we willen voorkomen is gewoon dat he, iemand die, die even geblesseerd is geweest uh, in het eerste. Dat, die gewoon hartstikke goed is. En ja. waar uh, ooit uh, een paar ja. miljoen voor is betaald. Dat die even wat ervaring weer kan opdoen bij jong Ajax. Dat, dat moet gewoon niet meer kunnen. Nee. En dan wordt het in ieder geval een iets eerlijker ja, competitie. In Spanje is dat dan. Ja, Er zijn andere landen, waar dat Barcelona B speelt ook in de volgens mij. Zal ik kijken. Ja, er is één punt wat wel speelt in deze competitie... is het reigen van competitie van Valsing. Kijk, bij Fortuna Die hebben dit jaar ook het geluk gehad... dat ze Jong-Ajax troffen meteen na de winterstop... toen heel veel spelers van Jong-Ajax mee waren... met Ajax 1 op trainingskamp in Portugal. Dus daar zat echt een sterk verzwakt Jong-Ajax... dat in Sittard speelde... Uh, niks ten nadele van uh, de promotie van Fortuna. Maar uh, ja, dat uh, heeft uh, concurrenten op dat moment wel he, uh, heel erg uh, pijn gedaan. Want mm. maar, ja, uh, je hebt dan niet je, je sterkste jong Ajax uh, tegen, in zo'n belangrijke wedstrijd. En dat, ja, ja, daar kan ja. niet iedereen heel blij mee zijn. Aan de andere kant, NEC heeft twee kansen gehad. In Amsterdam. Ja, <laughs> Om te ja dat, dat, dat was dramatisch. Maar dat is wel raar. Hè. Ten Acht ja. kwam toen net bij Ajax en die wilde toen echt 50 spelers mee naar Portugal. En toen heeft hij inderdaad ook uh, ja, een paar weken... Met met alle spelers van Jong-Ajks getraind. Dus ja, het, het, het, het blijft gewoon krom. Ja, maar is, dat was niet alleen toen. Hè? Want als je ze ja. vrijdag treft of maandag... dat is wel ja, een is wereld een verschil. van verschil. Ja. Ja. Ja. Ja. Maar het, is, het is gewoon in belang, alleen van de club. De, überhaupt de deelname van die... Uh... Ja, die, die grote clubs die varen er wel bij. Ja, Ajax lag ze zich helemaal schil, denk ja. ik. Ja. <laughs> dus, dan nog even wat anders. In hoeverre uh, speelt de Giro met Tom Dumoulin nog een rol in, in Limburg? Ja, wat dacht je? Hier, hier komen langzaam weer de roze posters van Dumoulisten op de ramen te plakken. Ja, iedereen kijkt wel een beetje uit. Vorig jaar was het zo dat ja, die koorts die, die, die stak pas op halverwege de Giro. Ja, nu begint iedereen al een week voor de Giro al over de Giro te praten. Ja, begint echt. Mensen houden er rekening mee dat we over een maand weer op de markt in Maastricht... Een, een groot feest kunnen vieren. Ja, zo makkelijk, uh, zo opportunistisch zijn we natuurlijk ja, wel. En is het dan zo erg dat alleen winst telt? Of is een podiumplek ook al mooi? Nee, nee, nee alleen winst telt natuurlijk. Ja, Ach, zo is het ook nog wel maar nee. Maar het is zo moeilijk. Kijk, uh, nu, nu praat ik namens uh, uh, veel mensen die het een beetje op afstand volgen. Maar ja, het is zo uniek wat er gebeurd is vorig jaar. Het gaat zoveel moeilijker worden voor Tom om, uh, om die Giro nog een keer te winnen. Zeker met die druk die er nu komt bij kijken hmm. als grote topfavoriet. Aan de andere kant, uh, hij is zelden zo goed geweest als op dit moment. Uh, dat belooft wat, dus uh, ook voor de concurrentie. Dus maar dat, baseer je dat Dat gaat op? wel heel interessant worden. Uh, dat baseren we op, uh, op uh, eigen uh, waarneming van Tom zelf. Uh, op uh, afgelopen zondag in Luik naar na -like, Nog maar twee dagen na zijn trainingskamp op hoogte. Dan al zo goed zijn dat hij eigenlijk daar om het podium mee had kunnen rijden. Als hij niet in de slotfase uh, nog een paar gaten dicht reed voor Sam Omen. Uh, en ook omdat hij zelf zegt dat hij uh, heel erg goed is. Heel veel vertrouwen heeft. De ploegleiding is vol vertrouwen. Um, nou ja, ik maar denk dat Tom gewoon uh, echt heel erg sterk is. Als Duwoon echt zo goed is, dan rijdt Sam Omen het gat dicht voor Duwoon en niet andersom. Ja, nee, maar uh, als je hem van tevoren afspraken maakt van... ja Tom is uh, niet de man om uh, meteen voor het podium te rijden hier... Uh, en uh, Sam Omel heeft nog heel veel werk op te knappen voor Tom straks in de Giro. Dan uh, is die afspraak wel te, te Ja, Ik zal het wel verkeerd zien, maar volgens ja, mij heeft hij in het seizoen uh, dat het uh, uh, uh, allemaal ik heb dramatisch is. Dat ze heel relaxed ja. ja. zijn hoor. Nee, nee. nee, nee ja, hij heeft, heeft, heeft vorm, natuurlijk wel wat pech gehad uh, in de, de beginfase van het seizoen. Uh, vooral mechanische pech niet te vergeten. En één keer een valpartij. Uh, ja, hij is zelf heel erg ontspannen. Uh, ik heb hem zelf nog veel gesproken. Uh, hij is echt heel erg uh, ontspannen zelfs. Hij heeft na. Een wat uh, ja, teleurstellend voorjaar, nogmaals, door Mechanische pech in de Italiaanse wedstrijden. Uh, was hij heel gestrest. En nu is hij heel ontspannen. Voelt zich heel erg goed. Heeft heel veel vertrouwen. Uh, ik ik vat het samen goed. Nou, ja, ik zie jij het ziet het wel gebeuren, Sander. maar hier aan tafel wordt ja. er nog een euro op ingezet, ja. eh, volgens mij. <laughs> Nee, ja, dat mag. Dat mag. Nou, We zullen statistisch zullen gezien, zin om twee keer -0 over 0 achter elkaar winnen. Ik, ik kan me niet herinneren wie dat voor het laatst gedaan heeft. Dat is nee. echt Mo ongelooflijk moeilijk. Mooie uitdaging. En daarom zag ik jou ook net je gezicht betrekken. dat hij geen huldiging krijgt als hij op het podium komt. Terwijl jij eigenlijk vindt, dat dacht ik op je gezicht achter te lezen. dat hij ja. eigenlijk best wel een huldiging mag hebben. ook al wordt hij derde. Als nou, hij... St ja, sterker nog, als hij de derde, vierde, vijfde wordt. doet hij het gewoon echt supergoed. Ik denk dat het deelnemersveld nu beter is. Vroeger mm. ook bij. Waarom? Uh, Wout Poels, schaduwkopman. Uh, ja, ik zou er niet van uitgaan dat hij wint. Uh, maar. Maar ik geloof dat Sander uh, al bijna in Jeruzalem zit met zijn koffers. Volgens mij ziet hij het wel gebeuren. Dus, uh, ja. Ja. Dat is mooi, toch? <lacht> ja, als je vierde wordt het uh, van elkaar in de vogels tevast, denk ik. En of dat het vrij top. Als ja. ja. nou, je hier in sport voor allemaal hetzelfde dus, zouden denken... zou het ook heel saai worden. Ja, dus dat, dus dat, is dat het zijn we er hartstikke blij mee. Sander oké, Kijkers, dankjewel. Sander, we houden je eraan. Ga Ja, ga Ik Je ook nog in de ban, hè. In het uh, roze shirt. Ja, Ik had zo dus mijn kleding al van stal gehad. Ja. En dat het nu opeens 13 graden is in regen, dat, uh, dat doet mij niks. Goed, de Champions League. De heenwedstrijden in de halffinale van de Champions League: Liverpool, Roma bij München Real Madrid. Vier grote clubs, twee wedstrijden en één grote uitblinker. Hij heeft hem <laughs> ja, dat, dat, als je je eigen liedje hebt, dan bij uh, ja, je erbij. Met de king. De ja. ja, ster van Liverpool, daar gaat het over. Hè. Mo Salah, twee goals, twee assists uh, van zijn kant. 5-2. Zegen op, uh, op Roma. Um, begint hij een beetje het Messi-niveau te benaderen... of gaan we dan te hard... Nou, ze vonden het in ieder geval in Amsterdam net zo mooi als bij ons in Rotterdam. Want de, de Telegraaf en het AD hadden precies dezelfde kop. Wat dan? <laughs> Sims al oh, Ook lekker. Oh, die is <laughs> Ja. <laughs> nee, maar hij is nog geen Messi natuurlijk. Ik bedoel, ja... Uh, ik denk dat echt een heleboel mensen uh, die af en toe eens het voetbal kijken... misschien uh, een paar weken geleden bijna nog nooit van die man gehoord hadden. Ja, nu is hij enorm aan het uitblinken. En hij heeft een geweldig seizoen. Maar... Ja, als je dat als je messiaans wil zijn, moet je dat uh, een jaar of veertien volhouden. Dus, uh... Uh, ja. Ja. Ja, maar Dit jaar is wel een geweldig seizoen. Ja. Meer dan 40 doelpunten. Ja. En de schoonheid, uh, prachtig. Het is een, uh, een weergaloze speler. En ja, heel opmerkelijk. En ook ja, elke keer dat je denkt van nou, die Sala hype die zal wel uh, gaan, gaan liggen. En ja. die zal wel in kracht afnemen, dan doet hij het weer. En, ja, want er was wat druk op hem hè, afgelopen weken. Ja. Alle kranten schreven over hem. En hij doet het dan toch. Ligt geblesseerd en twee fantastische doelpunten. Het was een dat fenomenale wedstrijd. Ja. Ook in, in, in jaren ja. die zo'n zo geweldige wedstrijd gezien. Het is sowieso een heerlijk jaar, Champions League. Ach oh, man, ja. maar het is toch ook leuk dat we over Salah kunnen spreken en over Liverpool en over AS Roma. Niet elke keer naar Ronaldo en hoe mooi Messi ook voetbald. Dus niet elke keer naar dat soort gasten over te kijken. Ja. ja, Nou ja, goed, uh, het zal wel moeten. Ja, want Ronaldo speelt natuurlijk gewoon. Ja, Ronaldo de, is er de, nog de, mee. Ja. De, dit is de ook, de ook de nog een potje. Mee. Dat is er ook nog een. Ja, ja en die ja. kan ook nog onder druk presteren? Zijn we bij de penalty uh, laatst? Ja, zo. In de uh, laatste reserve minuut. Sowieso kwijt. Qua, qua Champions League valt mij op. Dat, ik kan ook nog herinneren, ik denk uh, 2016 of zo, werd er dan best wel veel geklaagd over. Hè. Allemaal zo saai, zo voorspelbaar. Maar Eigenlijk daarna, wat ook vorig jaar was, was het. Ja, de teams waren misschien iets voorspelbaarder, maar er zaten wel hele, hele spectaculaire wedstrijden bij. Ja. Ja, er wordt altijd geklaagd over het systeem en het grote geld. En het zit helemaal dichtgetimmerd. En de veel doelbetoog. We genieten ja. van mooi voetbal. Er is niks aan de hand. Zag je het al van Short Monsou van de week? Die is altijd against modern voetbal. Maar nu was die pro-modern voetbal. Ja? Ja. Ja. Ja. Ja. Nou, het wordt leukst dat je in de knock-out fase komt. Ja. Ja. Dus wat mij betreft, ja, dat zal nooit gebeuren... maar uh, vanaf ronde 1 knock-out. Ja. Zoals, Zoals het vroeger, vroeger was. Zoals vroeger was, ja. ja, ja. ja. Volgens beeld gaat uh, Anja Robben, die er morgen niet bij is tegen Madrid... gaat hij nog een jaartje door? Um, stel dat dat waar is, uh, vinden we dat dan een goede zaak? Rijd je af? Luc, bij jou beginnen? Ja, van mij mag ie. Dat uh, boeit je niet zo. Begrijpen. Nou ja, nee, ik bedoel maar, de, de, de, wat een geweldig voetballer dat ook okay is. Uh, A, hij gaat altijd, trekt altijd van buiten naar binnen. Ik, ik snap niet dat de tegenstanders daar nog altijd uh, intrappen. En B, ja de man van glassen, hè. het is uh, eens meer bewezen. Oh. Het, het spijt me zeer dat hij zo vaak geblesseerd is, want het is ook wel een, oh. een, een parel voor het voetbal. Ja. Ja. Nou ja, het, het, het went wel. Ik bedoel, je nog iemand die ja, Altijd Het is ook een, een regelmatig leven. Ja, ja, ja. Arjen, <laughs> ja. wat vind jij van die beslissing als die nog een jaar doorgaat? Ja, lekker doen. Ja. Niet, niet af gaan bouwen bij, uh, bij PSV hoor. Nee. Nee. Gewoon, nee. Uh, nee, ze zullen hem heel af en toe nog gebruiken. Een beetje zoals uh, Van Persie bij Feyenoord. Ja. Mm -hmm. Voor een paar grote wedstrijden. Mm -hmm. Wat gaat de finale worden, mannen, van de Champions League? Ja, ik denk toch uh, Liverpool-Real. Uh, Real, ja. De nou, is Roma is nog niet klaar hoor, denk ik. Het nou, zou mooi zijn voor Feyenoord hè, als Liverpool of Real wordt, want die uh, nou, scheelt Feyenoord, Feyenoord dan weer een... Kunnen we zien wie de beste is, he, Marcella ronde. of uh, Cristiano Ronaldo? Ik hoop eerlijk gezegd op Bayern hoor. Een keer een uh, andere finale, Real Madrid niet weer... Uh, ja, ik, ik, ik begin me toch een beetje aan te ergeren aan, aan Madrid, maar uh, nou ja, Bayern München vond ik ook beter in die eerste wedstrijd, dus uh, ja, het, hm. het zou mooi zijn als ze dat nog weten te kantelen. Ja. Nog even één ding. Een uh, uh, huilende spelersfans En uh, volgens de afgelopen week in de perskamer van Barcelona. Iniesta vertelde daar dat hij na 22 jaar afscheid neemt van de club. Dit is de laatste temporada Het is een beslissing. Muy. Muy meditada. Muy, muy valorada. Muy pensada. A nivel, a nivel interno. Eh, conmigo mismo. A nivel, a nivel familiar. Ik dit is mijn laatste keer hier. Het is een weloverwogen beslissing. Ik heb er veel over gepraat met vrienden en familie. Ooit zo'n emotioneel afscheid met, met zoveel tranen in het voetbal meegemaakt? Nou ja, dat is het ja. toch wel vaker gezien. Ja, ja. Niet afscheid. Ik begrijp dat hij nog even de huur gaat ophalen in, in China. <lacht> <lacht> ja. Dat is nog niet, niet zeker, toch? Barcelona afscheid. Ja, aan elk tijdperk komt een einde. Maar het is wel, ik bedoel, het is geen Ronaldo, het is geen Messi. Het is wel iemand met... Ja, waar zit hij nou in zo'n De afgelopen jaar is hij toch wel bij de top 5 gezeten, denk ik. Het is wel iemand die heel Nederland hoofdpijn heeft. Ja, ik kan maar aan één goal denken als ik die vent zie. 2010. Maar daar kan je toch wel overheen kijken? vind ik toch moeilijk. Hij is nog zo goed, Ik heb hem een paar keer zien voetballen. Ook in die wedstrijd tegen Paris Saint-Germain toen. Waar ik bij mocht zijn nog steeds een, een heerlijke herinnering. Remontada. Ja, ja. Nou, dit is uh, wegeloos, wegeloos spelen. Ja. Maar het is, ik bedoel, als, als iemand, als je vraagt de grote voetballers van deze tijd, zit, komt hij niet als eerste of tweede of derde naar boven Nee, maar hij ziet er ook uit nee. als uh, mijn buurman uh, driehoog. Ja, ja. Uh, hij, heeft, ja. Hij, heeft, voetbal... hij heeft een nul uitstraling, die man, toch? Hij voetbalt sinds 96 in de Spaanse zon, maar ja. uh, heeft er bijna een ja. En... ja. Uh. Ja, wel meer dan 400 wedstrijden voor Barcelona gevoetbald. Ja, dan ben je echt wel een grootheid daar hoor. En Spanje wereldkampioen gemaakt, negen keer kampioen geworden, vier keer de Champions League. Hallo, ik denk wel dat hij nog steeds bij de top vijf hoort. Maar hij heeft niet het karakter van een flamboyante wereldster, nee. Hier moeten we bij laten, want ik wil nog even terugkomen op Luc Blijboom. Die had gezegd dat hij aan het einde van de uitzending nog even het woord zou noemen over Noord, Zuid... Ik heb het tijdens het 10 journaal opgezocht. Korea? Sok Inoing heet het in het Koreaans. Volstrekt de lulkoek. Oh, oké. Okay. Dat Bach, Bach <lacht> zou zeggen. Van Noord-Zuid-Korea bij elkaar komt door de spelen. Choc-inoing. Okay. Het uh, staat genoteerd. Luc Blijber, Arjan Schouten en Tijmen van Wissingen. Dank je wel. We begonnen de uitzending over FC Twente. Nou, er is een update hoor vanuit Enschede. Dierik Smit. Ja, er is nieuws rond FC Twente. dat gisteren dus degradeerde. En dat is natuurlijk. enerzijds heel spijtig voor de supporters. Maar er zit ook een positieve kant aan. Want als het goed is, kunnen de fans hun ploeg in de eerste divisie weer wat vaker zien winnen volgend seizoen. Dus uh, deze degradatie is ook een soort nieuwe kans voor de club. Maar vandaag werd bekend dat er toch weer wat lijken uit de kast zijn gekomen... bij de boekhouding van FC Twente. Er zou toch weer met contracten zijn gesjoemeld. En daar wordt de club nu ook uh, voor gestraft. De KNVB maakte vandaag bekend dat FC Twente wordt teruggezet naar de eredivisie. Dat is een keiharde sanctie. Het betekent uh, dat de Enschede'ers weer zo'n verschrikkelijk seizoen tegemoet gaan... KVB heeft ook Gertjan Verbeek weer aangesteld. Het is keihard, maar ja, regels zijn regels. En misschien is dit toch het verdiende loon voor SV Twente. Goed, tot zover. Morgen zijn we er weer half negen, zometeen het oog. Met Kees Keijne. Tot morgen. NTO Radio 1. Het zijn de nieuwtjes uit de wereld van de wetenschap. De diepte in, in het holst van de nacht. Laat je meevoeren met de nieuwste wetenschappelijke ontwikkelingen.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 Ga naar vvaa.nl en ontregel mee. VVAA, de stem en steun van zorgverleners. Complimentjes? Extra aandacht? Flirty is niet strafbaar. SecondLove.nl NTO Radio 1.